3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Monti wordt bij de verkiezingen in februari... de leider van een coalitie van middenpartijen. Hij is nu partijloos, maar wil na de verkiezingen... premier worden namens die coalitie. De 69-jarige Monti hoeft zelf niet mee te doen aan de verkiezingen... omdat hij senator voor het leven is. De centrumcoalitie steunt Monti's pro-Europese koers... en de vergaande hervormingen die hij wil doorvoeren... om Italië economisch gezond te maken... Monti volgde in november vorig jaar Silvio Berlusconi op als premier. Omdat de partij van Berlusconi onlangs de steun aan Monti introk... zijn in februari vervroegde verkiezingen nodig. President Obama is vrij optimistisch... dat er voor 1 januari een akkoord is over de nieuwe begroting. Dat zei hij na een gesprek van een uur... met de leiders van de Democraten en Republikeinen in het congres. Mocht er de komende dagen toch geen akkoord komen... dan wil Obama dat de Democraten zijn eigen voorstel in stemming brengen... Een nieuwe begroting is nodig om de zogenoemde fiscal cliff af te wenden. Zonder akkoord treedt automatisch een pakket van forse bezuinigingen en belastingverhogingen in werking. In Delft zijn zes mensen onwel geworden door koolmonoxide onder wie een kind. Ze zijn met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek konden ze weer naar huis. Het onderzoek bleek dat de afvoer van de cv-ketel lekte tussen het verlaagde plafond... De brandweer van Delft heeft de bewoners een stookverbod opgelegd... totdat het mankement is verholpen. Raymond van Barneveld speelt in de halve finale van het WK Darts... tegen vijftienvoudig wereldkampioen Phil Taylor. De Nederlander plaatste zich gisteravond in Londen als eerste voor de halve finale. Taylor volgde later op de avond. Van Barneveld ziet uit naar de confrontatie. Hij zegt dat hij niet bang is voor Taylor. De halve finale van het WK Darts is zondag.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 Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Woord... waarin u weer verder kunt gaan luisteren... naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. 29 december is het al. Wat gaan die jaren toch hard en snel? Goed, wat gaan we in dit uur doen? We hebben gekozen voor programmamaker Klaas Vos... die in Hongarije op pad gaat met een 100 leden talent Noord-Hollands koor. Dat deed hij in 2002. Het is nu al 2012, zoals gezegd. Datzelfde koor is nu in Zuidoost-Polen, voor zover ik het begrepen heb. Maar dat doen we in ieder geval straks. We beginnen even met een hele andere vorm van bezinning en bezinging... We gaan terug naar december 1965, toen de opname van het cabaretprogramma... en het geschieden in die dagen werd uitgezonden. Kritische liedjes uit die tijd in het kader van het aloude kerstverhaal. Medewerkers waren Paul Deen, Marian Berg, Henk van Ulsen, Hans Veerman... orkestleider Ruud Bos en Jasperina de Jong. Laatst genoemde wordt in januari 75 jaar. Dus het leek ons leuk iets met haar te gaan opzoeken... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. We gaan terug naar... 21 december 1965. En het geschiedde in die dagen dat er een gerucht was. En het gerucht waarde rond waarheen het wilde. En het deelde zich mee aan wie het op zijn weg ontmoette. Tezamen naar de stal van Bethlehem cosmonaut en moderne Trekken op naar Bethlehem Al licht gans de aarde regen Onder het zwaard van Namukles Laten wij daarover zwijgen Want wij willen onbekommerd Niet door schaduwen belommerd Lekker volgevreten weten Dat God ons niet heeft vergeten En dat kan toch niet op scherp van het mes. En het gerucht omspande gans de aarde. Het wrong zich door de naden van de hutten van hen die hongerden. En die het verwachten. En die al duizenden van jaren moesten hongeren. Omdat ze het gerucht hadden vernomen en sommigen van hen vervloekten het, zeggende... Wie is hij die het gerucht losliet... dat hij mijn honger niet te stillen vermacht. Hier gisteren niet, gisteren niet, vandaag niet. Maar ze werden overstemd door het gerucht... Van welbehagen, van genade, van vrede, van glorie. Onze glorie is Gods glorie, zonder ons in het zonder ons in het Zonder min, het is niet fijn zonder gedonder. En dus nemen wij de vrijheid God te wijzen op de blijheid waarmee wij weer gaan gedenken dat Hij ons zijn zoon mag schenken. Plus voor min en zonder voortgewin Hij telt zich tot de helden Want hij schoot er twintig neer Van die twintig uitgetelden gaat elk twintig man gedood Die daarvoor elk twintig velden Van wie elk er twintig schoot Twintig maal, twintig maal, twintig maal, twintig maal, twintig maal, twintig maal, twintig, maal, twintig. De gore knekelvelden, waar die man met zijn geweer en zijn commandant zal melden. Deze schoot er twintig neer. Twintig maal twintig maal twintig maal twintig maal twintig maal twintig maal twintig. was een licht aan de hemel. En het licht blonk in de grendel van het geweer. Van de man in de velden van Vietnam. En het blonk in het wijnglas van wie kluifde aan de knekels van de kerstgans. En van wie boerden van welbehagen. Verblijden. Niet allen helaas, dat was niet te vermijden Dat God ons de kracht gaf om dwars door het lijden Voor vrede op aarde een jaar weer te strijden En dat hij die geste heeft aan willen dikken Door over zijn zoon ons te laten beschikken Komt laat dit gebaar u er zich in doen schikken Voor eeuwige vrede u in te doen blikken het maakt ook niets uit of u nu gaat of morgen Het vlees blijft bewaard, dus maakt u geen zorgen De zin van de vrede, die blijft in het midden Maar dat die er is, laat ons daarvoor thans midden Als u eens geen zin heeft, wat voor zin heeft het dan? Waarom is samen leven, God, bij u alleen te koop? Voor dode vietnamezen, God. Wat krijgt ons nog de hoop om Christus te ontvangen? God als redder in de nood. Toen u zich liet vervangen, God, is lijden slechts vergroot. Als wij moeten geloven, God, dat goed op kwaad slechts doet, Houdt Christus dan maar boven God. Hij is te goed bedoeld. Mens is slecht. En thans, mijn vrienden, een heugelijke tijding, zojuist mij verstrekt door de legerkorpsleiding. Het korps komt voor nog de vijand beletten, de rubbertuin van Michelin te bezetten. Voort zal de dienst wel zijn zorg binnenkort trachten. Het lot van het weeskind hier wat te verzachten. Mee dankzij uw steun konden 500 wezen straks in een huis in Miami genezen. De hier en ik konden verzorgen dat helikopters ons de post nog bezorgen. Het huisplank stuurt ons extra kerstmis van zoenen. Een Bijbel per man en per groep tien Kalkoenen. Johnny kreeg een gelukstelegram, door het Pentagon was het verzonden. Mieters die kerels die jij in Vietnam naar een rode hel hebt gezonden. Zeg Johnny, die roepen die toeders. Bij het dood gaan nou ook om hun moeders. Ach nee, dat versta je natuurlijk erg slecht. Wanneer zoiets in het Vietnamees wordt gezegd. Buurvrouw ontving een gewoon telegram. Door het Pentagon was het verzonden. George en zijn groep zijn daar ginds in Vietnam. Vermoord door die rotrode honden. Maar ja, wie de wil erven, die moet voor dat doel kunnen sterven. Wie sterft voor de vrede, is waard dat hij leeft. Snap jij dan, John, waar onze vijand voor Zalige kerst en een heel goed nieuwjaar, ik zal ieder uur aan je denken. Het is misschien naar, want moeder zei het zou je vast Ik vind dat het ieder zijn plicht is, dat hij tegen oorlog gericht is. Daarom liep ik gisteren mee met zo'n bord. Want stel je eens voor Johnny, dat het oorlog was. Carla, lieve Carla, ben gelukkig met je brief Zeg, ik heb hem zeker tien keer doorgenomen Nee, je zult het niet begrijpen Maar voor mij heeft deze brief Iets heel nieuws en wonderbaarlijks meegenomen Want ik zag mezelf weer lopen in de velden van Vietnam Om voor jou en mij de vrede te verdienen Die met elke dode vijand weer wat dichter bij ons kwam En geen stervende die mij kon laten grienen. En die ene jonge kerel kon ik haten toen hij riep Zeg als ik jouw god daarboven mocht ontmoeten Die het voornaamste heeft vergeten toen hij deze wereld schiep Zal ik hem als Johnny's vredesoffer groeten En er waren er die zeiden wat een schutter is die John Met zo'n score gaan we spoedig weer vertrekken En ik dacht als ik de sama's ruineer van de Vietcom, Zal dat volkje van de honger wel verrekken en ik won steeds meer genade, des te meer ik levens nam. Want de wet werkt des te beter als men zondigt. Daarom is voor onze Schepper deze toestand in Vietnam een soort testcase, heeft de dominee verkondigd. Wordt genade overvloedig als ik bij de zonde blijf? Zou de vredeskans door twintig man vergroot zijn? En wanneer dat ook zou gelden, voor wie mij de dood indrijft... wordt het vrede pas als alle mensen dood zijn. Zou het werkelijk volgens plan gaan dat de vrede mensen vreet... als een snoek die met een aasvis voor zijn bek houdt? Ik verdomme te geloven dat genade zonde heet. Maar ik twijfel, is het plan of het bestek fout? Ik heb hele horde zien sterven door bootraketten Ik heb ze de vrede zien erven door bajonetten Ik heb ze als fakkels zien branden door napalmbommen Heel grondig gebeurt dat dat branden door napalmbommen Identiteit. Het wordt door de wind weggedragen Wie treft hier plan, wie raakt ooit het verwijt Wie zal wie om rekenschap vragen Ik heb ze uit stand op zien kruipen, de kogels floten Ik heb ze in hun bloed zien verzuipen, de vogels floten ik heb op zo'n vogel geschoten, omdat die doorzong. Omdat wat ik zag bij die boten niet tot hem doordrong. Zo belangrijk is de mens nu dat een vogel verder fluit. Als er iemand bij zijn boom ligt te prüperen. Zo omvangrijk is de schepping, dat voor haar dit niets beduidt. Zelfs de laatste mensen dood zal haar niet deren. Daarom Carla, lieve Carla, mijn beslissing staat nu vast. Voortaan zal ik mij van dieren onderscheiden. Bij het bieden in dit kaarspel heeft jouw man zojuist gepast. Maar ik weet niet of dat ooit tot winst zal leiden. Als de krant straks een verlieslijst met ook mijn naam publiceert. Laat je dan de smaak van het rauwe niet vergallen. Zeg dan toch maar als de buurtje met men heen gaan condoleert. Dat ik strijdend voor de vrede ben gevallen. van wie elk er twintig schoot. Mal, mal, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat de wereld door Hem gered zou worden. En het geschiedde in die dagen. Cabaret uit 1965, beetje moralistisch, maar op de barricade sprong men in ieder geval. Eh, een van de uitvoerenden was Jasperina de Jong, die op 7 januari haar 75ste verjaardag hoop te vieren. Ietsje minder kritisch, maar in deze vreedzame kersttijd zeer te waarderen, is het optreden van het Michaelskoor in binnen- en buitenland. Programmamaker Klaas Vos ging met het koor op pad eind 2002. Hij ging als tolk, reisleider mee met dat Michaelskoor en orkest op tournee door Hongarije. Het koor is een amateurgezelschap, telt zo'n 100 leden en is verbonden. verbonden aan de Michaelskerk in Oosterland, een dorp... op het voormalig eiland Wieringen in de kop van Noord-Holland. Het is eigenlijk misschien leuk om te weten... wanneer u naar deze documentaire uit 2002 luistert... dat ze nu tien jaar later in Zuidoost-Polen zijn. Klaas Vos maakte destijds een verslag van de reis door Hongarije... en tevens een portret van het koor. U hoort verder Kees Wagenmaker, die uit zijn dagboek van de reis voorleest... en de koorleden Guus Jeninga en Petra Roorda luistert u naar Honderd Kelen in het Land der Magiaren. Eindelijk is het weer zo ver. We gaan weer op tournee met het koor. Na een jaar lang flink te hebben geoefend... gaan we vier concerten geven in Hongarije... Voor mij is dit mijn derde toeré. Mijn eerste toernooi was naar Slowakije en toen Polen en nu dus Hongarije. Zoals om half vijf worden we gewekt met de telefooncirkel. Dit is ervoor dat iedereen op tijd op de haven staat, zodat we ook op tijd kunnen vertrekken. Nadat alles in de bussen was geladen, konden we gaan. Nico Lom stond er ook nog om ons uit te zwaaien. Hij kon jammer genoeg niet mee, omdat zijn moeder was overleden. We rijden via Amsterdam, Utrecht, Arnhem naar de grens. Onderweg stoppen we ook zo af en toe om even de benen te strekken. En om even te roken en koffie te drinken. Ja, zo betekent Keulen. En dat Duits. Dan moeten we ver terug in de tijd. Colonia, Latijn, Romeinen. Want eigenlijk rijden we hier ook langs de... Ja, de oude Romeinse grens, of de Limes, denk maar aan ons woord gelimiteerd, de grens. En uh, Keulen, Colonia, alleen al door zijn aanduiding dat het een, met de naam kolonie betekent altijd een hele belangrijke vestigingsplaats was, ook vesting van de Romeinen om deze oergrens, deze Romeinse grens, de Rijksgrens, te verdedigen. De twee bussen rijden door het Westerwald, waar de meeste regen in Duitsland schijnt te vallen. De gordijnen zijn dicht, want er wordt video gekeken. De videoband van het... Het concert, wat men voor de nablevers, de thuisblijvers, heeft gehouden afgelopen zaterdag. Het concert in de Michaëlskerk van Oosterland. De kerk waar ik zelf ook zo vaak, niet alleen op de kansel gestaan, wat beneden, achter het katheter, maar ook in het koor meegezongen heb. Drie jaar lang. Als je vanuit Amsterdam, via Purmerend, Horen van Friesland rijdt over de afsluitdijk... dan zie je het, als je naar links kijkt, vlak voor de afsluitdijk al liggen. Dan piekt het omhoog. De twaalfde-eeuwse Vestingkerk, Romaanse kerk van Oosterland op het voormalige eiland Wieringen. steen. Een baken voor de vissers en andere scheepslieden eeuwenlang. Een aantal jaren terug is weer een, het koor aangebracht met ondergelegen crypt. Het heeft er vroeger, had er vroeger ook gezeten, is afgebroken en is gelukkig met hulp van heel veel instanties en onder de inspirerende leiding van Kees Klein kantororganist, weer opnieuw opgebouwd. De Michaelskerk Centrum onderkomen van het Michaelskoor en soms wijlen ook orkest. Waar de diensten gehouden worden, alternatieve diensten, de diensten voor jonge ouderen, de, de theaterdiensten, de diensten met eigen inbreng en waar ook de koorrepetities worden gehouden op zondagochtend. Actief zijn. We hebben een dominee in dienst niet om in de eerste plaats de dienst te leiden... maar hij leidt de werkgroepen, zij in dit geval. En uh, de werkgroepen doen zelf het werk. Vanmorgen is er een groep met jongens en meisjes van 14, 15 jaar. En die hebben aan die dienst meer dan een half jaar gewerkt. Je kunt niet zomaar zeggen van er zit één kernachtige boodschap in. Het gaat over verantwoordelijkheid dragen. Uh, het gaat over je weg zoeken. Het gaat over antwoord geven op je dromen. Doorzetten. Je niet laten afleiden door wat anderen vinden. Maar zelf proberen van je leven wat te maken. Niet afhankelijk zijn van anderen. Een mens droomt wat af in zijn leven. Snachts, tijdens de slaap bijvoorbeeld. Over dingen waar je eigenlijk bang voor bent dat je ergens staat te wachten en ze zijn je vergeten. Of je moet een goed cijfer halen en het wil maar niet lukken. Of dat er iets ergs met je ouders gebeurt. Je kunt ook dromen over spannende dingen waar je naar uitkijkt. Over een mooie reis die je gaat maken, een verjaardag of een ander feest in de familie. Soms droom je over wat je later wilt worden. Meestal herinner je je de volgende ochtend maar weinig van die dromen. Hier en daar nog wat vladden. Maar dat is dan ook alles. Jozef, de zoon van de herdersvorst Jacob, droomde ook. Altijd maar dezelfde droom. En hij kon de volgende ochtend ook precies navertellen... 75, uh, ben ik op het koor gekomen. Tot, ik denk, 1988. Nou, en ook nu weer mee geweest met Hongarije. Uh, ja, uh, dat klopt. Uh, Petra uh, zingt uh, zelf nog in het koor. Ik niet meer. Maar als we een uh, tournee uh, houden, ga ik ook altijd nog mee. Ik vind het uh, ja, leuk. En het is nog... Uh, Behalve de reis is het, uh, is het leuk, maar is het ook weer eens leuk om mee te zingen. Een helikopter cirkelt tegen de grijze lucht waar wolken voortjagen. Er worden meer videobanden vertoond... Gemaakt door enthousiaste jonge lui, die ook meesten op de reis... die zich de lokale omroep Wieringen noemen. En allerlei programma's hebben we bedacht, zoals de Groeten van... Iets, een, een doktersprogramma, een spreekuur, een kerkenpad. En zo worden we onderweg in de bus vermaakt, beziggehouden... en is er contact met het Thuisfront... Ik was 17, denk ik, toen ik op het koor kwam. Mede omdat ik uh, Jeroen en Guus had leren kennen. En van het een kwam het ander. Ja, en dan ga je mee zingen. En nog steeds? En nog steeds. Tussendoor wel een tijdje eraf geweest, omdat ik werk had wat veel in de weekenden plaatsvond. Maar uh, op een gegeven moment toch weer teruggekomen omdat Kees vroeg uh, of ik zin had om mee te gaan uh, op een tournee. is a szent Roze nevében rinket, katholieke radio, je vijandig föl, hozzá voor Bashoja, Sandy is. Een priester. In de tweede, de ene grootste Kerk van Hongarije. Egger. Basiliek. Het grootste orgel van het land, zondagavond. Een roze krans, uitgezonden ook op de radio. Daarna een mis, en daarna het concert van het koor en orkest van Wieringen. Een enorme barokke kerk. Groot altaar, hoogoprijzende koepel. Enorme torens, gigantische zuilen, rij. En meer dan manshoge beelden van nee. <tus> Peter en Paulus... en andere heiligen voor of op de kerk... Katholieke pracht en praal. van de 18e eeuw. nadat de Turken. definitief verdreven waren. En het grote stempel. wat de Habsburgers. op het land zetten. juist ook. middel van die Katholieke Kerk. En hier in Egger. middels een bischop uit het beroemde Eschterhazy-geslacht... Karel Eschterhazy. Die behalve deze kerk stichtte... ook de, het enorme lyceum aan de overkant ervan. Met de oudste spiegelperiscoop... en een zeer... een, een zeer... Rijke bibliotheek. We aten ons lunchpakketje op, trokken ons pak aan en gingen nog even inzingen. Om half acht was het concert. De opkomst van het publiek was een beetje minimaal. Maar goed, ik had ook eigenlijk niks anders verwacht. Het concert verliep ook niet helemaal op rolletjes. We waren toch onzeker. En het valt ook niet mee in zo'n enorme ruimte als je dat niet gewend bent. Dat is eigenlijk bij, bij Max is het ont, ontsproten, bij Max Teeuwersen. In de museumboerderij. Uh, ja, het had eigenlijk meer om het lijf van uh, een stelletje langhaarig, uh, langhaarig schuwtuig. Uh, dat die ook nog wel eens wat kon presteren. Dat was in 1969. Uh, een beetje de hippie toen heeft Kees, die ook veel bij Max kwam, heeft een aantal mensen zo gek gekregen dat ze een keer een, een kerstdienst zou begeleiden met, met koor. Dus elke zondagochtend was er bij Max een, een repetitie. En nou, dat kwam ook in, in de krant. Dus... Het was afgeladen vol, want iedereen wou wel eens kijken... wat uh, daarvan uh, terecht zou komen, natuurlijk. En ja, zo is het een beetje uh, het, het koor is uh, ontstaan. Alleen Kees, die was met, uh, uh, op kanterijgebied, uh, was hij toen al, al bezig. Dus vandaar dat hij uh, de link legde, denk ik, met, uh, om, uh, om een koor een beetje op te richten. En dat is er eigenlijk uit uh, ontstaan. De meeste gingen, gingen weg... Want het was een, een eenmalige ludieke actie. En een aantal zijn, zijn blijven hangen. En dat is een beetje zo uitge, uitgebouwd. Recht vooruit. Gaan we weer. De inzet van het koor. Maat 11. De bas en orde beginnen. Derde tel. 1, 2. Sla Kurtse inhoudens. Er streelt te IEL. Er is de Stel IEL zo, zo angstig. Dat, dat, dat, we, we weten wat we moeten doen. Open die golven. Dat zijn er maar een paar die moeten doen. Gaan we weer. Weer diezelfde inzet. Maat 11. 1 2 zwakker de europa schat de jaren zij in 70 is er nog eens een keer een, een ja een soort muzikoloog geweest die die kwam gelijk kwam kijken naar of luisteren eigenlijk naar de klankkleur van het koor want dat is nog echt ja het is een natuurklank de stemmen zijn stemmen zijn hart en en schel wat uh, toegeschreven wordt aan het wonen bij de kust. Dus harde wind, zoute lucht, zilte lucht en dat, en dat vormt uh, de, de stem. Alleen, maar dat is mijn persoonlijke mening, uh, het is, dat is wel wat gepolijst door de loop van de jaren. Jullie zitten wel op de goede hoogte, maar dat maakt het samensmelten moeilijk. Nu klinkt het veel beter dan in de begin. Hoe kan dat? Omdat die warmer ja, wordt, het. ja, oké. doe ja, zo. Dus we moeten al die en productie warm houden. Ja, ja. Goed. Even een stukje Aria, één dingetje. Twee, drie, en. Ik was ooit eens met Dirk Keizer uh, in de kerk. En Dirk zat wat achter het klaversimbel te pielen. En een of andere popsom kwam voorbij. En die zei van, uh, nou, zing eens mee. En als ik me goed herinner, kwam Kees toen binnen met Jeroen. En die vroeg van, uh, wie zong er nou net? En uh, ja, dat was ik dus, bleek. En dat werd uh, de eerste solo. En ik weet hem nog goed, alle water naar de zeeën. Bibberend en uh, dood op van de zenuwen stond ik boven, want het orgel stond toen nog boven, solo te zingen. En uh, in de loop der jaren is dat eigenlijk alleen maar uh, ja, meer geworden. En dan heb ik ook een tijdje zangles genomen, etc. <klu> Denken liturgisch mee. Uh, dat hoeft niet. Uh, hey, uh, spreek dat jou niet aan, maar, maar uh, vind je het zingen leuk, dan uh, is dat ook geen, uh, geen punt. Maar ik denk toch dat het een soort onderscheid is. Uh, dat je liturgisch ook bezig bent. En dat deed ook een bepaalde mate van, uh, uh, van, van vrijdenken. Omdat het niet uh, uh, echt uh, sect uh, hervormd of sect katholiek of. Uh, alle geloven en ook mensen die eigenlijk eh, niet lid zijn van een kerkgenootschap eh, zitten daarop. Bij de verhalen over de dood zijn heist de en bemoedigend. De dood heeft in de Bijbel niet het laatste woord. Achter die dood gloort nieuw leven en opstanding. In de Griekse zagen uit de oudheid zijn die verhalen over de dood nou niet direct troostend, maar meer beschouwend en zeer realistisch in het uitbeld van emoties. Ze laten de aandachtige lezer en luisteraar op een indringende manier weten dat geen weg terug is en dat het opnieuw opbouwen van een toekomst veel van een mens vraagt. Ik ga mijn geliefde terughalen uit het dodenrijk. Ik zal afdalen in het rijk der schaduwen en daar... Het duistere koningspaar dat het heerst, smeken mij, mijn Eurydice, terug te geven. Ze kunnen mij beden niet weigeren. Wanneer zij zien hoe groot onze liefde voor elkaar is. Is het vertrek per bus naar de grotten van Akterlek? Het was werkelijk waar een schitterend gezicht. Die enorme holtes en ondergrondse gangen met die prachtige stalagmieten en stalactieten. Veel van deze ondergrondse wereld is zelfs nog niet eens ontdekt. 560 vierkante meter wordt over twee landen gedeeld. De meeste van de 712 grotten bevinden zich in Slowakije. De Barlang is zo'n 25 kilometer lang en ruim 400 meter onder de toppen van Achterlek, doorlopend. Daarbij niet gestoord dat de bovengronds een grens ligt met Slowakije. De Barlanggrotten zijn de meest bezochte grotten en zijn in 1985 door de UNESCO uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Okay. Twee miljoen jaren geleden, waarschijnlijk de gevolgen van een aardbeving, is hier deze stroom ontstaan, deze grot. Ja. De grot is uh, 25 kilometer, hoort nu en de hoofdader 7 kilometer lang. Hij is 4 kilometer, fantastisch, dat ik Slovakia op de Europese lijn heb. En dan gaat van 6 kilometer Slovakije binnen. Dus het gaat komen, trek je van geen grens aan. Ik moet nog eens over de in deze streep. Zeker twee jaar om echt een tournee goed voor te bereiden. Ja, dat is weer een aparte dimensie. Het is met bijna 100 mensen, of zeker 100 mensen, met twee bussen op pad gaan. En iedereen stapt weer op een andere manier in de bus. Maar het is toch altijd weer een heel avontuur met elkaar. En, en zingen voor mensen die ja soms heel verrast zijn. Uh, en dan met die stemmen... Uh, wat ruw ongepolijst en dan sta je dan weer eens in Polen, dan weer eens in Tsjechië. Hongarije, nou, altijd leuk. In afwachting van het treintje. Een stoomtreintje van Lila Furet weer terug naar Mieskoltz. En dan weer naar een volgende kerk voor een optreden. Het koor staat nog allemaal op het perron. Het zal niet lang meer duren of het treintje gaat. En een van de koorleden is... Willem Keizer. Jij bent Willem Keijzer. Ja. En je bent de zoon van Dirk Keizer. Ja, dat klopt. Hoe ben je op het koor gekomen? Omdat je vader ook vroeger op het koor zat? Nee, eigenlijk niet. Ik was een keer mee naar een dienst en het leek me eigenlijk wel leuk. na het nou, mocht het gewoon. Hoe, hoe, hoe lang ben je er al op? Een jaar of... kijk hoor. Zes. En hoe oud ben je nu? Dertien. Dertien, dus al op je zevende. Ja. Dus je bent een heel lang lid van het koor en je, en je zingt nog bij de sopraan. hè? Dat heb ik gezien tijdens het ja. concert. Nog wel. ja helemaal vooraan staan ja. ja wat is nou het leuke aan dit koor nou ik weet niet ik vind het, het is gewoon gezellig en zo met reizen zoals nu naar Hongarije en kampweken dat is altijd uh, leuk en gewoon ja die sfeer is uh, heel leuk maar ook de muziek spreek je die ook aan want je bent natuurlijk van een leeftijd waarvan ik denk nou misschien uh, hou je wel van hele andere muziek ik hou van hele andere muziek ik vind eigenlijk om te luisteren vind ik het helemaal niks maar om te zingen vind ik het eigenlijk wel leuk Oh, dat is het om te luisteren vind ik het niks, nice. maar te zingen is leuk. ja, dat is wel. ook gewoon omdat zelf zingen leuk is. ja, ik vind zingen al leuk. Ja. ja. en die en die diensten, want jullie moeten altijd bij kerkdiensten zingen. maar het zijn niet echte kerkdiensten zoals als, nee. men, als mensen zich voorstellen wat kerkdiensten zijn, hè? nee, het is meer, ja, het is meer. Uh, ik ik heb nog nooit een echte andere dienst gezien, maar ik weet wel dat het anders is. het is meer in deze kerk is het meer uh, dat, zeg maar een onderwerp en dat ze daar dan van alle kanten gaan kijken. Ja, hoe zeg je dat? <coughs> Ik, uh, om je via een andere kant naar het onderwerp te gaan laten kijken. Dus, uh, ja, hoe, zeg, hoe zou je dat zeggen? Maar... Het is niet, er is niet één waarheid? Nee. Dat bedoel je? Nee, er zijn meerdere kanten niet van. Niet zoals een in een gewone kerk een dominant zegt hoe het, hoe het ja. is en hoe je, hoe je dat uh, verstaan moet. ...wordt het hier van verschillende kanten bekijken... ...en iedereen kan op zijn manier daar een plek in vinden. Ja, je mag gewoon zeggen wat je ervan vindt. Ja. Het is ook een kerk voor... Uh... ...je mag erin als je moslim bent, je mag erin als je... Uh... ...maakt niet uit wat je gelo nou. geloof je hebt, je mag gewoon altijd in. En jullie doen ook heel veel aan andere vormen, hè? Dus uh, behalve zingen wordt er ook toneel gespeeld. Ja, toneelspelen, ja. Doe je er ook al mee? Soms. En mag je ook wel solo zingen? Nee, misschien mag het wel een keer, ja. maar ik, ik, ik hoef het ook voor mij eigenlijk niet. Nee, hoeft ook niet voor je. Nee. nee. Ja. En je vader zit in de muziek, is componist. Nee. Ga je zijn voetsporen? sporen? Ah, ik denk het eigenlijk niet. Nee? Nee. Zo uh, muzikaal ben je zelf ook niet? Ah, ik ben wel muzikaal zeggen ze altijd, maar ik ben nog niet. Uh, nee, lijkt nee, nog niet echt leuk. Een beetje onregelmatig werken. Dus. Goed. En dit is natuurlijk hartstikke leuk hè, zo'n reis. Ja, dat is prachtig. En het is allemaal door elkaar, dus kinderen, jeugd, volwassenen, ouderen zelfs. Ja. Echte ouderen bijna, dat aan de bejaardengrens. <laughs> ja. Het zijn veel uh, mensen. Ja. En dat vind je ook juist leuk, dat gemengde ervan? Ja, ik bedoel er voor iedereen uh, is wel iemand die, uh, waar je mee kunt optrekken. Zeg maar. ja. Oké, okay. nou, we wachten af tot we het treintje in mogen. Een beetje koud, hè? Bob Steenstra. Ja, dat klopt. Hoe lang op het koor? Uh, ja, een jaar of tien of zo. Ik weet ik niet precies. En hoe, hoe erop gekomen? En waarom? Nou, we kwamen op Wieringen en we hoorden van iemand dat je kon zingen. En ik zat vroeger ook altijd op een koor, dus uh, ben ik er naartoe gegaan. Leuk, hoor. Maar het is leuk, hè? Het zingen en, en, en het gezelschap. Het stelletje ongeregeld. Dat is leuk. Het stelletje ongeregeld. Ja. Alles door elkaar. Alles door elkaar. Van jong tot oud. Ja. En niet, uh, niet, niet zo één uh, soort keurigheid. Nee precies. Ja. Ja. We mogen de trein in. Daar gaan we. Ja. Nan. broer. Waar is Nan? Hallo. We zijn nu trainen. Yes. Ik dacht dat we naar de stoel. Ja. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. om een moment het hoofd omhoog te laat, te laat adem en te laat het hoofd omhoog. Gaan we weer. Ja. Het is een speel, de speel waar alles omheen gecentreerd is. Waaruit weer vele dingen voortkomen. En ook weer niet, want er zijn ook andere mensen die weer heel veel doen op de achtergrond. Maar Kees is, is gewoon degene die in het zicht is en ook heel veel uh, doet. Jongerenwerkgroepen begeleidt, uh, nou ja, muziek schrijft, muziek instudeert, uh, aan de kerk bouwt, mappen vult. Je kan het zo gek niet bedenken. En hij doet het. Want, zegt hij dan, ik heb geen privéleven. Om zeven uur stonden we op. Het valt niet mee, omdat we ook een zwaar programma hebben. Na een voedzaam ontbijt vertrokken we rond half tien naar de opgegraven restanten van de Romeinse nederzetting. Het Aquincum. In eerste instantie dacht ik, een hoop oude stenen. Maar door de tekst en de uitleg van de gids blijkt het toch best interessant. Het vreemde is, als je hier zo staat, dat de snelweg het dwars doorheen loopt... Na de rondleiding gingen we ook nog naar het bijborende museum. Hier liggen allerlei voorwerpen die bij de opgravingen zijn aangetroffen: van vazen tot spieren, van munten tot grote beelden. Er staat ook een echt waterorgel. De bronzen pijpen zijn ver vergaan en vervangen door glazen buizen. Jammer genoeg hebben we maar weinig tijd. Dit is het oude waterorgel van de Romeinen. Dat liep niet op water... maar dat zorgde met waterdruk... voor eh, lucht. Samengeperste lucht. Er zitten vier registers op... met een aantal pijpjes. Een register, dat is een rijtje pijpen. Vier verschillende soorten klank. Dat is echt stok en stok out. Dit is een reconstructie dan, maar... dat is helemaal hier teruggevonden. Alle pijpjes nog... Alleen dat kon niet meer gerepareerd worden, daarom hebben ze een reconstructie gemaakt. Maar het is natuurlijk uniek, want zo leren we iets kennen van de muziekgeschiedenis van de Romeinen in hun muzikale uitingen. Naar een paardenfokkerij met Lipi's paarden. De groep wordt in tweeën gesplitst. De ene helft gaat eerst naar het museum en de andere gaan op pad met koetsen. Onderweg zingen we liedjes uit het zongboek. De Trojka is een grote hit. Uiteindelijk stoppen we bij een groot veld waar wel honderd paarden en veulens rondlopen. De veulens zijn zwart. Het duurt ongeveer een kleine vijf jaar voordat ze wit zijn. De paden zijn vrij tam. We kunnen ze zelfs met de hand aaien. Na een poosje gaan we weer terug naar het museum. Om kwart over vijf moeten we alweer opstaan. Oh, wat heb ik het slecht. En een hoofdpijn. Maar na een ontbijtje en een frisse douche gaat het wel. Het is wel afzien, zo'n reis. Om kwart over zeven vertrekken we. Op naar de noever. Af en toe weer even stoppen. En onderweg worden we ook weer prima vermaakt. Met het afschuwelijkste spel dat er bestaat. Bingo. Om kwart over zeven kwamen we aan in de Hoever. Daar worden we door een enorm publiek ontvangen. Nou, dit was het dan. De bussen uitladen en afscheid nemen. En toen naar huis. En daarna naar café Tante Pietje. Het laatste onderdeel. Gezellig napraten in vertrouwde omgeving. Ja, home sweet home en lekker nakletsen. U hoorde de documentaire getiteld... Honderd kelen in het land der magiaren... Gemaakt door Klaas Vos eind 2002 toen het Michaelskoor uit Oosterland op tournee was in Hongarije. Datzelfde vreselijke bingo-spel heeft het 100-leden-tellende koor afgelopen week waarschijnlijk opnieuw in de bus mogen spelen. Dit keer onderweg naar Zuidoost-Polen voor een tournee. En deze is van 27 december tot en met 5 januari 2013. Een prachtig initiatief van dat kleine dorp Oosterland in de gemeente Hollands Kroon, in de Kop van Noord-Holland. Als u van tevoren wilt weten wat er allemaal te beluisteren zal zijn... schrijf u dan in voor ons een nieuwsbrief. De link daarvoor vindt u op onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. En mocht het om een of andere reden niet lukken... stuur dan gewoon een bericht naar woord.vpro.nl. En zet in het onderwerp nieuwsbrief, dan ga ik het gewoon voor u regelen. Um, als u wilt reageren op wat u allemaal hoort in Woord... mail dan naar Woord@vpro.nl of stuur een kaartje naar Woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt Woord ook volgen via Twitter op twitter.com. En bent u geen nachtbraker, geen nood? Beluister het programma dan via onze Facebookpagina. We gaan eruit voor een uh, kort journaal. En we zijn me zo meteen weer terug bij u... met een fantastisch mooi gesprek met Nettie Roosevelt. Tot zometeen.